Diverse toezeggingen niet waren nagekomen. Volgens Limburgse media wilde de groep de aandelen overnemen en het stadion kopen. Daarmee zou Fortuna in één klap uit de financiële problemen zijn. Het weer vanavond en vannacht. Vooral aan de Westkust. Kans op een buit koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst zon, maar smiddags meer bewolking en buien. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een normale avondspits. Er staan 18 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4. Verderop tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4. Verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 6. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everd.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 I could. Day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 MUZIEK Just go. See I can't hide You know me I had plans But they just Disappear to the Nog gezien, alles kan zo vanuit naar de eengaal. Dus dan liever gauw. Maar iets aan de net de mouwen. We zien mezelf niet zo gauw, niks doen. En moeten buiten met mijn tanden in mijn tanden. Dus ik wakker dan de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen. Licht wakker in de bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik en door. Zapeloze nachten in de zon, In de stad vol mijn schuur, zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. in mijn bed, ik belief in de buiten. Mijn gedachten open mijn te plan. De kans met de daarvoor nog geeft en hoe ver ik ben. Hogen volg mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelens de duik even stil zit. Klaar voor de arts. Zie je Delaline kicks verslaven Net alsof jij aan de heraldine zit. De koop tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gap. De zon breekt door, achtervolgt volgt op mijn toekomst. Zo'n druk naar morgen, daarom ik dichtbak.